Acht uur, Mautschreurs met het NWS-journaal. In de Tweede Kamer is het debat over de dividendbelasting geschorst. Over een half uur gaat het verder en dan is premier Rutte aan het woord. Hij heeft harde verwijten gekregen vanwege de manier... waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd. CDA-leider Buma zei dat de coalitie het zichzelf moet aanrekenen... dat het beeld is ontstaan dat er iets niet in de haak is. Alexander Pechtold van D66 is niet gelukkig met de verwarring... die is ontstaan over de memo's over de dividendbelasting. En ook regeringspartij VVD heeft bedenkingen bij de gang van zaken. Dijkhoff van de VVD vindt het geen fraai tafereel. GroenLinks-leider Klaver vindt dat het kamerdebat... vooral gaat over het vertrouwen dat is beschaamd. En PVV-voorman Wilders wil dat Rutte en minister Wiebes opstappen. Het ministerie van Sociale Zaken heeft vorig jaar informatie over de financiering van moskeeën achtergehouden voor de betrokken gemeente. blijkt uit onderzoek van nieuwzuur en NRC. Tegen de Kamer zei het kabinet dat die informatie wel was gedeeld over moskeeën in Nederland die in Kuwait en Saoedi-Arabië financiering hadden aangevraagd. De informatie werd alsnog versneld aan de gemeente verstrekt... toen het ministerie lucht kreeg van het onderzoek door Nieuwzuur en NRC. Maandag werd onthuld dat zeker 30 islamitische organisaties... geld hebben gevraagd of gekregen van golfstaten. Willem II heeft een nieuwe trainer, het is Adrie Koster. De Zeeuw heeft voor één seizoen getekend bij de Tilburgse club. Begin jaren 90 was Koster ook al trainer van Willem II... Hij heeft ook gewerkt bij Ajax, Roda, Helmond Sport en Jong Oranje. Koster is bij Willem II, de opvolger van Reinier Robbelmond. Die nam vorige maand de taken over van de opgestapte Erwin van Looy. Het weer vanavond en vannacht vooral in het noorden enkele buien... in het zuiden vaker droog. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen vallen er verspreid enkele buien. Later wordt het droger. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Met vanavond aan tafel fotograaf Kadir van Lowhuizen. De man van de grote, langlopende projecten. Hij sprak voor de klok van achter, onder andere over Wasteland. Zijn studie van vuilstort in de hele wereld. Zo'n beetje. Dat wil zeggen grote steden. Op allerlei continenten. Maar hij gaat ook binnenkort met een Russische collega. Ja, zich storten, mag je wel zeggen. in het poolkappenprobleem, het smelten daarvan. Wanneer begin je eigenlijk met dat project? Ik ben al begonnen. Ik ben een uh, uh, week of drie geleden teruggekomen uit uh, Arctisch Canada. Uit Resolute Bay. Wat is dat voor oord? Dat is uh, een van de koudste oorden op, uh, op de wereld, schijnt het. En, uh, Min dacht, hoeveel? Ik dacht, het valt wel mee, want het is in maart. Maar dat was nog... Uh, nog uh, min 45 gewoon okay. met, uh, met nog een uh, blizzard eroverheen. Ja. Dus ik heb ook mijn eerste Frostbite opgelopen. En, maar dat e komt e vreemd. En e e e wel foto's kunnen maken die je bevindt? Ik heb wel foto's kunnen maken. Want het, uh, het, het was eigenlijk wel. Het, het verhaal gaat ook over de militarisering. Wat ik net voor het nieuws zei. Het, het, wordt, het gebied wordt steeds verder gemilitariseerd. Ja. Het is echt een nieuwe grens. Dus ik was mee met het Canadese leger. En bedit. Ja. ja. En uh, het Canadese leger wordt daar getraind uh, door de Inuit. Ah, ja. De lokale bevolking. Ja. Ja. Om te overleven in die omstandigheden. Dus uh, ja, het gaf ook wel een beetje, liet ook wel een beetje de hopeloosheid zien. Want de Canadese grens, de noordgrens, is onwaarschijnlijk groot. En in de, in de winter is het één een, een grote witte vlakte... waar je het verschil tussen land en, uh, en zee niet ziet. Ja, en daar moeten dan... Uh, die moeten daar de grens bewaken. Dus. Ik ben nu alweer nieuwsgierig naar die cirkel hier. En um, ik ga nu naar Alaska, zondag. Wij lieten voorachter even een vlag fragment horen. Abida, Parvin was dat. Nog even dat soefistische geluid terug laten komen. Zij is legendarisch, deze Abida, een van de weinige vrouwelijke Soefiezangers. zangers Dat is altijd heel mooi, die tekst over zo. Want zij weet met bezielend stemgeluid haar publiek in vuur en vlam te zetten. Met haar gepassioneerde liederen draagt ze de boodschap van liefde en verdraagzaamheid uit. Die hoort bij het Soefisme. Hoe heeft dat jouw leven ooit geraakt, Kadir? Nou ja, het heeft mijn, mijn jeugd voor een deel bepaald. Want mijn ouders... Uh waren en zijn uh, soefies. Dus uh, ja, ik ben wel in die, die, ik wil niet zeggen in die leer, maar wel uh, zo opgevoed tot op bepaalde hoogte. Is Kadir ook een soefie naam? Kadir uh, kan een soefie naam zijn. Kadir is een Arabische naam, dus je vindt hem... die uh, vind je van Marokko tot de Filipijnen. Ja. Um, maar wat betekent het in dit geval? Het betekent... Uh, Degene die in staat is tot. <laughs> ja, Zij de ik... veelvuldig prijswinnaar. <laughs> Dat heb ik niet bedacht. <laughs> nou heb je twee soorten soefisme. Hè? Een tak die de mystieke traditie binnen de islam belichaamt. En je hebt er eentje waarin eigenlijk alle zeven wereldreligies samenkomen. Tot welke tak behoren jouw tot ouders? Tot de laatste. Dus... Uh... Het gaat best ver terug, want mijn, uh, mijn grootouders zijn ooit bekeerd. Uh, in de jaren twintig al. Dus honderd uh, jaar geleden. En daarmee waren zij wel een van de eerste Soefis in, uh, in West-Europa. En dat is uh, destijds gebracht door een uh, Soefi-seend, uh, geleerde. je had gaan, inderdaad. Uit mm -hmm. vanuit India naar, uh, naar Europa. En waarom uh, wilde zij dat? Waarom dachten zij, dat gaan wij omarmen? <kijf> En jouw ouders ook? Ja, voor, voor mijn grootouders kan ik, kan ik niet zo goed spreken. Um, dus het was wel bijzonder in die tijd. Uh, en ik, ik had ook wel bijzondere grootouders, volgens mij. Ik heb ze, ik heb ze wel, uh, wel gekend, hoewel mijn uh, opa van mijn vaderskant, die is uh, voor mijn uh, geboorte al overleden, dus die heb hm. ik nooit meegemaakt. Um, ja, ze geloofden er, denk ik, heel erg in. En het, misschien had dat wel ook te maken met de kleinburgerlijkheid van Nederland... Uh, waar, waar, waar de samenleving verzeld was. En wat was dat dan? Uh, waar zijn je in geloofd? Nou ja, zoals je zelf al aangaf... er, er, werd, er wordt inderdaad uh, voorgelezen uit, uh, uit de belangrijkste heilige schriften in de wereld. Dus... Uh, in die zin kreeg ik ook kreeg ik stukjes mee uit het zoatrisme, uit het, uit het boeddhisme, uit het islam. En, en dan gaat het om dat uh, ja, eenheid tussen alle mensen uh, moet worden bevorderd. Hè? Dus niet alleen eenheid binnen een religie. Maar die religies moeten een soort symbiose worden, moeten ja. versmelten. We zijn broeders. Ja. Je kijkt een beetje zo van, tja. Nou ja, kijk, kijk als, als kind natuurlijk werd ik opstandig ook. En, uh, en dacht: uh, wat moet ik daarmee? Met eenheid. Uh, nee, maar ook, ik, ik ben geboren in 1963, dus mijn vroege jeugd was de, de, de, hè, de opkomst van de, van de hippies en de flower power. En, uh, maar goed, ik, ik groeide wel op in een, in een vrij beschermde omgeving, waar ik nou niet direct daarmee in aanraking kwam. Dus mijn ouders waren gewoon anders dan de ouders van mijn vriendjes. Het begon natuurlijk al met mijn naam. Dus ik heette niet Jan. Uh, dus ik moest natuurlijk ongelooflijk vaak uitleggen... waarom ik dan wel kadier eten. En daar werd het ja, natuurlijk het op gepest. Het Galplijn, ja, ja dat ook, was nee. natuurlijk uh, altijd raak. Altijd goed. Uh, water geen varkensvlees, geen cola. Uh, nou ja, gewoon uh, televisie was, uh, die was er wel. Maar die stond er ergens verstopt. Mm. Die dus kwam alleen op bepaalde momenten tevoorschijn. Dus... Uh, ja, ik was daar niet heel erg uh, door gefascineerd toen ik jong was. Maar het mooie, en dat bedoel ik echt, echt uh, serieus... is dat je nu in feite met je werk toch zo'n boodschap lijkt uit te dragen. We moeten tot elkaar komen, we moeten de zaken redden. Het gaat anders mis. Verenigt u. <kliek> ja. ja. De vraag is natuurlijk of je daar uh, een religie voor nodig hebt. Maar goed, ik ben me wel... Op latere leeftijd ben ik me meer gaan inlezen... en ben ik meer gaan beseffen wat mijn ouders bewoog. Mm -hmm. En uh, heb ik daar absoluut meer respect voor gekregen. De, de, met andere woorden, de waarden die zij uitdroegen... Die, die hebben zich toch in jou gevestigd. Ja. En die praktiseer je nu ook. Ja. ja. Ik vond niet dat je dan ook D66 kon stemmen, maar dat zei <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> um... Kunnen ze nog <lacht> luisteren, die ouders? <lacht> Ja, mijn moeder die leeft helaas niet meer en uh, uh, ja, mijn vader nog wel. Hoe hij is wel een reageren? beetje dover geworden. Hoe zou die reageren? Nou, ik denk dat hij het wel met me eens is inmiddels, want hij stemt geen D60 meer. <laughs> hey, wat, wat zie jij als een sleutelmoment in jouw leven? Wat doemt er dan in je op als ik die vraag stel? Is het een <tus> belangrijk ogenblik voor jou geweest of een situatie Nou ja, er zijn, zijn meerdere momenten. Er zijn natuurlijk ook meerdere momenten geweest. Maar de, t, ik denk wel dat het sleutelmoment uh, de dood van mijn broer is geweest. Um, over welke periode praten we dan? Dan praten we over. Uh, hij is in uh, 2001 is die verdronken. Dus dat is uh, nou, 17 jaar nu bijna. Hoe kon dat zo? Sorry? Hoe kon dat zo? Hoe dat kwam. Ja. Uh, hij was uh, wij, wij deelden in ieder geval een liefde voor water. Uh, en hij is ook uh, zeeman geworden. Ik, uh, ik was niet goed genoeg in wiskunde. Dus uh, ik heb wel gevaren. Maar niet. ik heb het nooit zo ver geschopt als hij. En hij is uh, master all ships geworden. Zoals dat heet. Dus hij mocht uh, kapitein zijn op elk schip. Maar Greenpeace was zijn grote liefde. Daar heeft hij het ook allemaal geleerd. En daar is hij opgeklommen. En... Uh, ja, hij was, uh, ging vaak met, meestal met Greenpeace en toen met een Koopverdij schip mee. En is toen voor de kust van uh, Newfoundland overboord gegaan. Mm. En wat er precies gebeurd is, dat uh, hebben we nooit geweten. Want hij is ook nooit gevonden. Hij is nooit teruggevonden. Um, ja, en het is toch wel... Kijk, ik was natuurlijk... Ik werkte heel veel in conflicten. Ik ben heel veel oorlogen geweest in Sierra Leone, in Liberia, in het Midden-Oosten... en in Angola, en Mozambique. Dus ik dacht dat ik wel de dood kende. Dat ik, dat, ik heb ook, die ook wel zelf een beetje in de ogen gekeken af en toe. Want mm -hmm. ik dacht van nou, dit had ook mis kunnen gaan. Maar goed, als, op het moment dat het je broer is... Toen, dat was wel eventjes... Uh, nou, laten we zeggen dat de onschuld uh, mij verliet. B wat is uh, dat? Want dat zeg je heel mooi, uh, bijna filosofisch. De onschuld verliet jou, maar wat, wat, wat moet ik me daarin concreter bij voorstellen? Nou ja, natuurlijk dat, dat, dat, uh, het leven kent zijn hobbels en het, uh, en het kan heel moeilijk zijn. Maar dat, dat... Weet je wel toch het idee van dat het uiteindelijk allemaal goed is en goed komt en, de, en dat je... We beseffen allemaal dat, uh, dat we eindig zijn. En dat, dat de enige een van de weinige zekerheden die we hebben... is dat we dood zullen gaan. Mm -hmm. um, maar dat klopte natuurlijk niet. Hij was vier, 35 en ik was 37. Dus dat klopte gewoon niet. Hij was in de bloei van zijn leven, net, al, uh, net als ik. En, uh, Nog dus, niet eens halverwege. Nee, nee. Dus dat... Uh, ja, die kwam uh, hard binnen. Dus kun, toen... kun jij... Um... Een vermoeden uitspreken over wat dat nou met jou, met je werk. Je zit hier als fotograaf. Het is geen therapie. Heeft gedaan. Uh, ik weet niet. Misschien heb ik het ooit wel op een tegel geschreven hier, maar ik besefte me wel toen dat uh, we hebben natuurlijk allemaal onze dromen en we denken allemaal van dit zou ik nog willen doen en dit moet ik nog doen. Dat ik dacht: uh, nu gaan we dus niet meer uitstellen. Dus als ik denk dat, dat, ik, dat ik iets per se moet doen. Mm -hmm. uh, en dan gaat het meestal over werk bij mij, maar werk en privé loopt nogal in elkaar over. <lacht> Eén op één. Dan. Uh, dan, dan, dan uh, ik moet niet meer uitstellen. Dus dat woord voor de wereld wat je toen noteerde... een aantal uitzendingen geleden... dat voerde daar mogelijkwijs op terug, denk je? Je weet, dat woord voor de wereld dat je toen noteerde... dat voerde daar mogelijkwijs op terug, naar dat moment. Dat moet nu gebeuren. Stel geen ja. dingen uit. Dat denk ik, ja. ja. ja. Ik, ik, ik heb een paar dingen opgeschreven. Um, ik vond het namelijk heel opvallend... je bent naar de zeevaartschool gegaan. Nee, dat was hij dus. Ja, maar jij redde het niet. Dat zat er, je zat er niet in, je wilde wel maar... Ja, maar ik ben niet nee. eens toegelaten. Oh, je weet niet eens <laughs> toegelaten? Nee, want ik had geen wiskunde in mijn eind... Oh, okay. eind uh, je wilde het. Ja. Uh, je, je gaat een project doen rondom smeltend polenijs... en de stijgende zeespiegel. Je hebt eerder de dus zeven wereldrivieren gefotografeerd. Je woont in een drijvend huis. Varend, drijvend. Ja. Water, water, water. Wat zou Freud daarvan hebben gezegd? <lacht> um. nee, ik heb natuurlijk... Kijk, ik, ik heb wel altijd... Uh Hamid, dat was mijn broer dus. En ik, uh, wij waren, uh, we hebben heel veel hadden samen een boot. We waren wedstrijdzeilers. We sloegen elkaar de, de, de boot uit... omdat we het oneens waren over de tactiek. Maar ondertussen waren we wel heel erg goed. Uh, ik heb op de chartervaart gezeten... Uh, en, uh, en woon al heel erg lang op een, uh, op een uh, zeilende chalk. Dus uh, ja, op een of andere manier... is water ook wel altijd in mijn leven geweest... Uh, en uh, ja, hij speelde daar natuurlijk een belangrijke rol in. Ja, maar het is natuurlijk ook zo bizar. Hij, hij Over die leven in een waterland. Ja, hij wordt genomen door het water. En jij fixeert je enorm op het water. Uh, uh, uh, je weet hoe Soefies de dood zien? Nou, nu mag jij wat vertellen. Nee, maar weet je? Het? <lacht> jij bent erin opgevoerd. Maar... Ja, uh, we zijn niet eindig, nee. Bij de dood zet het leven zich voort als een druppel water, die wordt opgenomen in de oceaan. Ja. Is dat mooi of is dat niet mooi? Dat is mooi. Als je nu met je vader onderweg bent, hè, ben je dan twee zoons? <tie> Uh, ja, of twee vrienden. Ik weet niet, ik ben wel... Um, mijn broer... Uh, nou ja, ik raakte natuurlijk mijn broer kwijt. En mijn moeder die, uh, die overleed uh, vier jaar geleden. Dus het is eigenlijk een beetje... Wij zijn wel een beetje met z'n tweeën over. Hmm. En... Uh, de, dat contact tussen ons is wel absoluut hechter geworden. En... Uh, dit, ja, ik bedoel, ik besef me, hij is gewoon 86. En hij is best nog wel heel erg scherp en kwiek voor zijn, voor zijn leeftijd. Uh, dat ik er wel uit moet halen wat er, wat er, wat er is nu. Gewetensvraag dus... die ik je nu stel. Je, je bent heel veel onderweg. Je bent heel veel in buitenland. Hoe, hoe zit dat met die balans? Lukt dat je om, om met hem uit te halen wat er in <tus> Ja, kijk, er, er, hij is een ongelooflijk grote supporter voor wat ik doe. Dus hij, hij zal nooit, ik heb hem nog nooit horen zeggen van uh, ga je weer weg of uh, ga je zo lang weg. Of uh, hij, hij zal dat altijd stimuleren en, en volgt mij letterlijk op de kaart. Ik bedoel, hij weet bij wijze van spreken... Uh, Voordat ik, zel, voordat ik zelf doorheb dat ik geland ben, weet hij al dat ik geland ben. <lacht> en op welke bagage be, belt in Tokio <lacht> mijn bagage ligt. <lacht> uh, dus hij zit vol op social media en WhatsApp. En, uh, en uh, wat voor meer platforms er al zijn. <lacht> ja. En uh, ja soms gaan we gewoon samen op pad. En, en vorig jaar, uh, ik moest naar New York. Dus ik zei uh, uh, dat ik naar New York ging. En toen zei hij van, ja ga ik ik ga mee. En toen, ik had zoiets van... ja, maar ik heb heel veel afspraken en ik moet van alles doen. En hij had zoiets van... Ja, ik kan toch mee. En uh, toen dacht ik van... ja, ja, ja. Hij ja, heeft ook eigenlijk wel gelijk ook. He? Dan komen we weer terug bij het uitstel. Want ik had zoiets van... Nou, laten we dat volgende keer doen. En toen dacht ik van... laten we dat nu maar doen, inderdaad. Hoe was het? Nee, dat? Was, uh, nee, dat was fantastisch eigenlijk. Ik bedoel ik heb wel enigszins mijn schema moeten aanpassen. Hij so. Maar goed, hij, hij is gewoon. Hij boekt wel. Hij boekt zijn eigen vlucht. Hij boekt zijn eigen hotel. Hij zorgt zelf dat hij van JFK naar de stad komt. Uh, dus dat. En als ik geen tijd had, uh, dan ging hij zelf wel naar het MOMA. Fotografeer Ik uh, ja ik ja maar uh, met mijn telefoon. <lacht> dus het, ik ik heb geen fotografisch project over mijn vader. Wat zou je nee. dat geweldig vinden. Ja, dank voor de tip. Nee, maar snap je, snap je. Kijk, je, je, je blijft altijd, vergeef me, ook een beetje op afstand als persoon in je werk. Je kijkt naar dat onderwerp, het is een belangrijk onderwerp, het is barterswaardig, we trekken het ons aan. En ik denk soms ook, maar waar is hij zelf? Snap je dat ik dat zeg? Ja, nee, daar kan ik ook wel een antwoord op geven. Deels is omdat ik... Uh, en dat hoef ik jou niet te vertellen omdat ik een journalist ben... dus dat ik vind dat je ook een bepaalde afstand moet houden. Mm -hmm. en, uh, en, en deels is het ook gewoon natuurlijk uh, uh, vaak uit zelfbescherming. Um, Wat is er te beschermen dan? Nou ja, ik heb natuurlijk genoeg shit wel gezien in mijn leven. Doe en, uh, eens dat, dat, dat, dat, dat een illustratie. Niet iedereen kent je doopsel zelf van A tot Z. Nou ja, ik, ja, er zijn wel een aantal voorbeelden... maar misschien het meest he <coughs> heftige voorbeeld was in Zaire... wat toen nog Zaire heette, want dat was in 1997... nu de Democratische Republiek Congo. Mm -hmm. En daar was de grote vluchtelingencrisis aan de hand... Uh, waar, waar tienduizenden Hutu-vluchtelingen uit Ru Rwanda... drie jaar na de genocide nog steeds ronddolden... Ja. Uh, Beschuldigd werden door Kabila, wat toen de, de rebellenleider was. Uh, en later de president is geworden. Uh, van dat zij de genocideplegers waren. Um, ja, het overgrote deel was dat niet. Dat waren heel veel vrouwen en kinderen ook. Uh, die, die zelfs na de geno genocide geboren waren. En uh, ja, dat is wel de. <kliek> waarschijnlijk de meest heftige situatie die ik heb meegemaakt. omdat ik nog nooit mensen zo. Het, ik, ik kan het vaak uithouden in dat soort omstandigheden... omdat mensen die wilskracht hebben om te leven. Dat ze ook al is er helemaal niks meer... dat ze er toch iets van weten te maken. En dat je denkt van... wat, wat zijn wij toch een stelletje verwenden. He, wij, wij, wij, ken, wij kennen dat helemaal niet meer. Wij kunnen helemaal niet meer uh, daarmee omgaan. Als, als bij ons de stroom een uur uitvalt... Dan, dan breekt de paniek uit. Uh, maar wat daar aan de hand was... en mensen die me, de, je met zo'n holle blik aankeken die niet meer naar je keek, uh, waar mensen letterlijk bij bosjes dood neervielen door uitputting en, uh, en, en, uh, en honger. Uh, ja, dat vergeet je natuurlijk ja. niet licht. En je dus, zegt, dus, dat is te beschermen. Hè? Zulke ervaringen zitten in je systeem. Nou ja. In je, in je, in je ja, aderen, in je, in je lijf, in je geest. Dat moet beschermd worden door een zekere distantie. Nou ja, het daar is natuurlijk geen blauwdruk voor te geven, maar het is wel. Ik, ik, de, als, als ik alles wat ik mee gezien heb en meegemaakt heb, als je dat helemaal meeneemt. Hmm. Dan, dan had ik hier niet nog op een redelijk normale manier tegen je kunnen praten. Dus die, die afstandelijkheid, de lichte afstandelijkheid, laat ik het niet overdrijven, die, die is ook ervoor nodig om ervoor te zorgen dat, dat die fotocamera blijft klikken, dat het doorgaat. Dat denk ik, ja. Dat is goede smoes, hè. Hoe zit het echt dan? Nee, ik denk wel dat het... Kijk, als ik een verhaal over vuilnis maak... is dat natuurlijk wat anders dan, dan als ik in, in een Irak... en in Afghanistan of in Zaire ben. Mm -hmm. Maar... Ik moet wel, ik moet, ik moet een leven kunnen hebben om gewoon te kunnen functioneren. Weet je wel? Dus ik moet ook gewoon ja. daar een soort afstand van kunnen nemen... als ik ook terugkom, dat ik terugkom. En dat ik met mijn vrienden kan zijn en dat ik lol kan hebben... en dat, ik dat, niet, dat, het, dat het niet zo zwaar wordt. Dat, je, dat, je dat, dat... zeggen ze ook. Dat, dat vind ik ook wel heel opvallend. Dat er, dat als je terug bent, ben je ook volledig terug. Uh, er kan gefeest en gebeest worden. Het is dus niet alleen maar Washington Post en de volgende belangrijke project, toch? Nee. Ik heb een... Wat gaat er nou eigenlijk niet goed, Kadir? Want het is, maar... het, is het ene uh, geweldige ding. Uh, World Press foto onderscheiding dit jaar. Gaat dat zien in Amsterdam. Uh, de andere, <tie> andere kant is uh, De andere, andere dag is het, is het weer iets uh, voor Le Monde. Uh, we kunnen allemaal zien in nieuwe kerk in Amsterdam. Hoe dat werk Wasteland uh, oogt. Maar is er ook wel eens iets waarvan je denkt... Hm, dat schijnt. Dat nou ja, ik, ik heb wel wat dingen net verteld ook. Dus, uh, ik bedoel je werk nu in dit geval natuurlijk. Dat, dat ja, nou doen. ja. Dat, het, soms kan het wel een beetje veel zijn. Weet je wel, het, het, het gaat dan ook alles... Soms vallen dingen op, op, opeens samen. En uh, ik roep dan altijd heel hard... Uh, uh, dat ik een luxeprobleem heb. En dat heb ik ook. Maar ik kan er wel, wel wakker van liggen. Weet je wel? Want het is allemaal leuk en aardig. En iedereen. En dan zeggen mensen. Van, nou, wat een uh, fantastisch project over die waste. Maar ik zit natuurlijk twee jaar lang. Dat ik denk. Van. Het is niks. Of. Uh, wat. Wat. Wat, uh, wat wil ik hier nou eigenlijk mee vertellen? En wie wil dat nou eigenlijk publiceren? Zo. Dat is natuurlijk toch ook. Want het ook, is niet zo dat je de Washington Post al van tevoren hebt binnengehaald Nee, dat, dat moet natuurlijk. Bent. Kijk. Dat, dat is een heel groot cliché. Maar je bent natuurlijk toch echt wel een beetje zo goed als je laatste foto. Dus het is elke keer wel... Dat, dat ik dacht op een gegeven moment... Nou, ik heb nu wel een track record. En mensen denken hè, dat ik dan als bepaalde dingen wel... Als ik zeg mm. dat ik die kan volbrengen... Of dat het een goed idee is dat dat dan ook zo is. Maar dat is natuurlijk heel vaak niet zo. En laten we niet vergeten dat ik ook in een... We, we opereren ook in een wereld... Die, en in mijn zin sinds gekenmerkt wordt door, door oppervlakkigheid... En, en waar we onszelf naar binnen keren. En waar de media... Uh, waar, waar het is absoluut problematischer geworden. Ja. Dus Overdrijf ik als ik zeg... er zit ook iets van een eenzame worsteling in af en toe? Ja, het is natuurlijk dat is natuurlijk, het is een heel eenzaam beroep wat ik heb. Dus daar, vandaar ook misschien dat ik... Ik heb Amsterdam ook nodig. Ik heb die plek nodig. Ik heb mijn eigen schip nodig. Ik heb mijn, mijn vrienden nodig. Ik heb, hoor geen geliefden. Natuurlijk ja, is er een geliefde. Ja, nee, maar ja, je noemt hem of haar niet. Dus je hebt dit nodig. Ik heb, dat heb nodig, al, heb ik al bijna een elf elf jaar. En dan uh, ga je nu verlegen met die fieldstift zitten schuiven. Ja, het was een bril. Ja, het was een bril. Goed. En wat vindt hij er allemaal van? Van dat enorme gereis? Of gaat hij om de footprint te vergroten ook mee het vliegtuig in? Nee, zij zegt uh, heel erg grote support. Want. Uh, als het in, als, als, nou ja, net als mijn vader, als zij, steeds, als zij zou zeggen van ga je weer weg of uh, waarom ga je zo lang weg. Mm. Maar zij is mijn uh, absoluut uh, grote stimulator om het ook te doen. En, uh, en, uh, en het niet te laten zitten en, en inderdaad te geloven dat ik het wel kan en dat het, uh, dat het goed kan worden. Ja, ik krijg bijna onder de tafel. Ja, <laughs> Dat vergis je Ik ken je zo helemaal niet. Wat is dat? ja. Maar ja, soms, uh, soms kom je toch tot bepaalde zienswijzes. En, uh, Wat bedoel ik... je nou, bepaalde ziens, <laughs> dat, dat het gewoon. Nee, dat ik natuurlijk... Ik was veel meer... Uh, <clears throat> ik besef me heel erg dat, dat, dat een uh, relatie en vrienden... dat die heel erg noodzakelijk zijn. En dat ik daar heel veel aan heb. Dat ik het zonder, zonder haar en zonder hen... dat ik het dat, dat ik, uh, niet zou redden. Dat is mooi. Dank je wel. Die wat ga je voor ons op de, op de tegel, tegel zetten? We zijn aan het eind van kunststof gekomen. Dat geef je ons mee. Moet ik het zeggen of moet ik het schrijven? Ja, maar mag het zeggen. Wacht even hoor. Even kijken welke stift het doet. Ik kijk ondertussen nog even naar die foto van een jongen met een vuilniszak van twee meter bij twee meter. Moet een kilo of honderd in zitten, lijkt me. Waar kunnen mensen die foto's vinden eigenlijk wasteland? Behalve op de site van de Washington Post. Um, in juni gaat de trouw heel groot publiceren. De tegel. Hij luidt. Wij borduren rustig voort. <laughs> Langs de lijn en omstreken na de klok van half negen. Tot morgen tot kunststof, hoi. Dank meneer Van Loohuizen. dit was aflevering 4181. Morgen ontvangt Petra Possel, Anne-Jet van der Zeil en Jo Simons, man en vrouw, die samen een thriller hebben geschreven. De Val van Annika S. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen.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 Bij bol.com. Tot en met maandag extra scherpe aanbiedingen op heel veel van onze elektronica. Zoals Bluetooth speakers met kortingen tot wel 30% op de adviesprijs. Bijvoorbeeld de waterdichte JBL Clip 2 van 49, nu voor maar slechts 39 euro. Ga dus snel naar bol.com.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 NPO Radio 1, het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat het debat verder over de dividendbelasting. Dan is premier Rutte aan het woord. Hij heeft harde verwijten gekregen vanwege de manier... waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd. Ook zijn regeringspartij VVD heeft bedenkingen bij de gang van zaken. Het ministerie van Sociale Zaken heeft vorig jaar informatie... over de financiering van moskeeën achtergehouden voor de betrokken gemeente. Dat blijkt het onderzoek van Nieuwsuur en NRC... Tegen de Kamer zei het kabinet dat die informatie... wel was gedeeld over moskeeën in Nederland... die in Kuwait en saoedi arabië financiering hadden aangevraagd. Hulporganisaties zijn bezorgd over plannen van de Griekse regering... om nieuwe migranten die uit Turkije komen... toch weer op die eilanden vast te houden. Vorige week bepaalde de hoogste Griekse rechter nog... dat ze mogen doorreizen naar het vasteland. Het Griekse ministerie van Migratie... heeft een wetsvoorstel daartegen ingediend.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 Goedenavond en van harte welkom bij Langs de Lijn en Omstreek. Het belooft weer een mooie avond te worden, Wat op het menu staan... de halve finale staat, de halve finale natuurlijk, in de Champions League. En wat voor eentje Bayern München tegen Real Madrid. We volgen hem uitgebreid hier bij Langs de Lijn en Omstreek. Dat kan wel spannend worden. Dat geldt ook voor de situatie in Den Haag. Daar debatteert het parlement al sinds vanmiddag over de verzwegen memo's... over het afschaffen van de dividendbelasting. Ook dat volgen we voor u op de voet. En daarnaast hebben we ook nog andere zaken, zoals een best wel tegendraads plan om vluchtelingen op te vangen en te begeleiden. Dat al in Canada wordt toegepast. En zijn we bij Groningers die zich voorbereiden... ...op de komst van de koning naar hun provincie op Koningsdag. Laat ik het zo zeggen, de messen worden daar geslepen. Eerst eens even buurten bij onze verslaggevers... ...Andy Houtkamp en Frank Wilaert. Want Bayern, Real Madrid wordt het net zo spektakel als gisteren. Daar hoopt iedereen op natuurlijk. Ja, wellicht dat de opstellingen ons alvast daar iets over kunnen vertellen... ...over wat we gaan zien. Uh, Andy en Frank... Ja, het zou zeker zomaar kunnen dat het zo'n spektakel wordt als, als gisteren. Want nog niet zo heel lang geleden, namelijk vorig jaar, troffen deze twee ploegen elkaar ook al in de kwartfinale. En toen werd het ook een spektakel met verlenging en alles erop en eraan. Een en al drama, dus dat is wel degelijk mogelijk. Misschien wat minder doelpunten dan gisteren. Maar ook dat is geen garantie dat dat niet gaat gebeuren. Want deze twee ploegen, als deze tegenover elkaar staan... het is de 25e keer al in de knock-out fase dat ze tegenover elkaar staan. Ze noemen het ook wel de derby van Europa als deze twee elkaar treffen. Dus deze twee zijn volledig aan elkaar gewaagd. kennen elkaar door en door van al die onderlinge ontmoetingen. En natuurlijk is de eerste vraag die we eigenlijk horen te stellen als Bayern speelt. Doet Arjan Robben mee? En vandaag kunnen we daar volmondig ja tegen zeggen. Dus dat is mooi. Hij is er weer bij in een grote wedstrijd voor Bayern München. De andere elf die meedoen. Ulreich staat op doel. Kimmich, Boateng, Hummels en Rafinha aan de achterhoede. Op het middenveld. Gavi Martinez en James Rodriguez als controlerende middenvelders. Robben, Muller, Ribéry en Lewandowski zijn de mannen in de aanval. Kortom, sterker dan dit... kan het op dit moment niet bij uh, Bayern München. En dan hebben ze ook nog een bank vol... met toch nog ook wel heel behoorlijke spelers. En uh, iedereen die beschikbaar is... daarvan hebben ze de beste neergezet. Joep Heinkes, een garantie voor de finale... tot vandaag in ieder geval. In ieder geval tot deze week. Want uh, elke keer als hij de halve finale haalde... met zijn club... en dat is ook wel eens een keer Real Madrid geweest... heel lang geleden... Um, dan haalt hij de finale. Dus daar hopen ze bij Bayern op dat dat ook deze keer weer opgaat tegen Real Madrid. Ja, Joep Heinkens, sorry, coach van Real Madrid geweest in 1997, 98. Won toen de Europa Cup 1 met Real Madrid. Nu dus de coach van Bayern München. En als ik kijk naar Real Madrid, laat ik op de bank beginnen. Want daar zit toch een, een paar centjes met Garrett Bale en Benzema. Zema, die gewoon dus op de bank beginnen. De opstelling van Real Madrid in doel naar was. Rechtsachterin Carvajal Ramos, Waraan. Uh, Marcelo, linksback natuurlijk. middenveld met Modric, met uh, Casemiro en met Toni Kroos. En uh, Lucas Vazquez vanaf de rechterkant. Isco vanaf de linkerkant. En natuurlijk de topscorer van Real Madrid. 15 doelpunten in de Champions League dit seizoen. En de competitie 24 doelpunten. Dat viel een beetje tegen als je dat vergelijkt met elkaar. Maar toch, het is een naar Cristiano Ronaldo, uh, de regerende Champions League. Houder nog altijd. Derde, dat wel in de competitie. Veel te ver achter Barcelona, 15 punten. Dus alles wordt gegooid op de Champions League. Maar dan moet deze halve finale gewonnen worden van Bayern München. Ja, ze hebben al de laatste vijf wedstrijden met Bayern uh, gewonnen. Uh, dit moet er ook wel kunnen. Dankjewel Andy en Frank. We gaan de wedstrijd met jullie volgen. die begint over 10 minuten. Maar eerst dit. Op de dag dat Johan Cruijff 71 jaar zou zijn geworden... is het logo van de Johan Cruijff Arena gepresenteerd. Frank, Frank Rijkaard en de drie kinderen van de overleden burgemeester... Eduard van der Laan onthulden het logo samen. En vanaf volgend voetbalseizoen draagt het stadion in Amsterdam... de naam van Nederlands grootste voetballer. Frits Barend, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Je, je hebt het logo, ja, je spreekt nu met Renssen, maar Jeroen... Zit je sorry, dat maakt niks uit. Wat vind je van het logo? Uh, nou, uh, er is niet heel veel creativiteit aan vooraf gegaan. Ik vind het een heel mager logo. Ik bedoel, het lijkt wel echt, nou, we moesten het Johan Cruijff Arena noemen. Dat hebben we dan gedaan en dan moet je je bek verder houden. Ik had echt iets meer creativiteit wacht. Het staat Arena is veel groter dan Johan Cruijff. Het gaat toch niet om Arena? Het was trouwens bij de Amsterdam Arena ook al. En uh, ja, het is, echt, nou ja nu, het is echt van, nu moeten al die mensen niet meer zeuren. Het is nu Johan Cruijff Arena en nou is het mooi geweest. Ik had een iets creatiever logo verwacht. Bijvoorbeeld als je voetbalclubs hebt. Hebben prachtige logos. Ajax heeft het logo met die, de, de held, de Griekse held Ajax... Dat is in een elf tekens. Ik had het heel leuk gevonden als je het gezicht van Johan Cruijff... in veertien lijnen had op dat logo had gezien. En dan daaronder Johan Cruijff Arena. En dan had je het ook... kinderen hadden dan t-shirts kunnen kopen met die beeldenis van Johan Cruijff. Op de Johan Cruijff Arena had je veel meer mee kunnen doen. Ik bedoel, het is niet creatief, laat ik het zo nee. zeggen. Een gewisse kans. Laten we het even omschrijven voor degene die het niet gezien hebben. Het is inderdaad gewoon, het is gewoon tekst. Dus Er staat eerst Johan Cruijff ja. onder, onder wat grote arena. In rode letters beide. Uh, verder ja. witte achtergrond. En, en arena groter dan Johan Cruijff. Ja ja dat dat even duidelijk is ja ook dat zijn allemaal details maar dan denk ik dan let je dan op dan denk ik bij God nog aan toe en heeft het hele proces ook nog eens twee jaar geduurd ja nou dat heeft maar door één iemand is het er doorgekomen dat is uh, burgemeester van der Laan God hebben zijn ziel maar dat heeft hij echt fantastisch gedaan die is zo verschrikkelijk kwaad geworden op een gegeven moment uiteindelijk is de gemeente toch nog de belangrijkste eigenaar van de arena op een gegeven moment heeft hij echt gezegd en ik bepaal het en niet jullie en toen is het gebeurd en anders was het niet gebeurd ja, en het had eigenlijk nog veel eerder moeten gebeuren volgens velen. En ik denk, ja. Frits, ook volgens jou, hè, toen het stadion werd ge ge gebouwd... Ja. toen ging het, ging het al rond, hè. zou het niet het Johan Cruijff ja. Stadion moeten heten? Het. Klopt. En uh, Henk van Dorp en ik hebben dat wel eens gevraagd aan Johan Cruijff. En toen heeft hij ons wel gezegd, ik had het heel mooi gevonden. Maar ja, je weet, ik lig op dit niet goed bij Ajax... en dat het dat soort kleine dingetjes zijn. Je weet, het was de tijd van Louis van Gaal. Ja. En die was toen God... En we deden ook aardig, geen he? tribunes. Hè? Die deden het ook wel aardig toen. Nee, zeker aardig. Maar ik bedoel, hoe je het ook bent of keert. Kruijff is Ajax. Kruijff ja. is Amsterdam, Kruijff is Ajax. Kruijff heeft Ajax en ook het Nederlands voetbal laten zien. Dat we meer zijn dan Denemarken, Luxemburg, Noorwegen. Door Johan Kruijff is het Nederlands voetbal ineens wordt het genoemd in één adem met Brazilië, Argentinië, Frankrijk... Engeland, Duitsland, met de grote namen. En Dave Johan heeft ons daar bewust van gemaakt. Vanaf begin ja half jaren zestig... dat plotseling Ajax de Europa Cup tegen Liverpool, die 5-1. En langzaam zeker is het Nederlands voetbal zich van bewust van geworden. Misschien kunnen we wel meedoen met die grote landen. Johan Cruijff is daar de, de, de vader van geweest. Nou, dan komt dat stadion er. Uh, de meer was kapot. Hij uh, had het mooi gevonden als het toen al Johan Cruijff Arena was genoemd. Maar onbespreekbaar. Nou ja, dan nu is het 23 jaar. En dat was ook mooi. Dan had hij het bij het leven meegemaakt. Hij heeft het nu bij het leven niet meegemaakt. Nee. Dat is toch heel jammer. Nee. Dat is vaak wel een goed gebruik in Nederland. Hè? Ook met straatnamen en dergelijke. Worden eigenlijk alleen maar van ja, overleden nou. mensen. Maar goed, gebruikers zijn erom geschonden te worden. Sowieso. Trouwens, uh, wacht even, nee, er is ook de Barde van Dorpstraat in Wilfelsen. Uh, <laughs> ja, ja, zeker. Ja, en volg, bij mijn weten leeft Henk ook nog. Ja, ja zeker. Uh, Jordi Kruijf uh, kon er niet bij zijn vanmiddag. Ja. Uh, maar, nee. maar is er natuurlijk nog wel onder ons en dat is hartstikke mooi. Uh, Jordi Kruif sprak via een videoboodschap en haalde ook nog even Eberhard van der Laan aan. in zijn dankwoord. Vandaag, de verjaardag van mijn vader, ben ik heel blij dat we hem dit mooie cadeau kunnen geven. Het heeft even geduurd, maar erg trots zijn wij, de familie en ik zelf, dat de Amsterdam Arena en de Ajax Stadion nu echt naar hem vernoemd gaat worden. Speciale aandacht wil ik geven aan de helaas overleden burgemeester Eberhard van der Laan. Het was duidelijk dat mijn vader en Eberhard een hele goede, mooie relatie hadden. En hij heeft natuurlijk ontzettend veel gedaan om dit mogelijk te maken. Dus nogmaals vanuit de familie, heel erg bedankt aan Eberhard van der Laan. Een bijzonder man. Ja. Het logo uh, mag er misschien niet zo heel veel voorstellen. Maar uh, uiteindelijk gaat het er toch, uh, Frits Barendt, ja, Nee, Dat, dat is het stadion zo vroeg... heet, hè? Precies, en iedereen internationaal zegt, Johan Cruijff, Arena, het logo is nou, maar een bijzaak. Maar had er dan iets creatiefs meegedaan, we hebben zoveel mensen die prachtige ontwerpen kunnen maken, had er iets moois van gemaakt. Ja. En, en ook helemaal geen publiek vandaag, hè. Het, is, uh, het is natuurlijk de geboortedag van uh, van, van Cruijff. Maar er zat geen... Ja, ja ik, had mee, ik had ook mee zullen lopen, maar helaas ben ik geveld door een ontzettend stomme blessure. Oh. Maar ik had mee willen lopen bij die uh, 14K-lopen, ik had geen 14 kilometer gelopen, maar ik had wel 5 kilometer willen lopen. Ja. Want vandaag, er wordt nu gelopen van het Olympisch Stadion naar de Arena, door Betondorp. En dat gaat jaarlijks gebeuren. Dat is ontzettend leuk. En er wow. doen 4000 ja. mensen aan mee. Dat is echt fantastisch. Hartstikke goed. Nou, Frits, en die mensen sterkte hebben het er voor over om Bayern München tegen Real Madrid te missen. Dat ja. zijn liefhebbers. Ja, zeg maar. <laughs> ja. Oké okay, Frits, dankjewel uh, voor je commentaar en okay. sterkte met je blessure. Dankjewel. Het de debat over de verzwegen memo over de dividendbelasting was geschorst om een hapje te eten. Moet ook gebeuren. Was ook meteen de kans voor Rutte om tijdens een broodje koket of stukje lasagne of wat hij ook achter de kiezer heeft inmiddels. Nog een reactie voor te bereiden. Hans gaat, die volgt het allemaal op de voet. verslag even zit in Den Haag. Hans, goedenavond. Goedenavond. Rutte is inmiddels begonnen met zijn verweer, met zijn antwoorden. Ja, dat klopt. Er zijn vanmiddag uh, heel veel vragen aan hem gesteld. Uh, we zagen vanmiddag uh, eerst een uh, nogal uh, taai spel... tussen aanval en verdediging van uh, de oppositie en uh, de coalitie. Maar uh, de oppositie wist niet echt een gat te slaan in die uh, verdediging. Want uh, zij blijven bij hun verhaal... dat ze ook de afgelopen week steeds hebben gehouden. We hebben geen herinnering aan, uh, aan die memo's. Nou, er is veel over tafel gegaan. Inmiddels is inderdaad premier Rutte begonnen met zijn... Um, beantwoording van de vragen. En dan uh, zou je kunnen gaan denken, ziet hij inmiddels, of denkt hij inmiddels ook... dat hij een fout heeft gemaakt door steeds te zeggen... dat hij van niks wist over het bestaan van die memo's. Nou is natuurlijk de belangrijkste vraag eigenlijk. Klopt het wat ik zei op 15 november, wat was het, uh, vorig jaar? En het antwoord wat mij betreft is ja, dat klopte. Waarom klopte dat? Omdat ik zei dat ik geen herinneringen had aan die stukken... Uh, ik ben inmiddels kennis genomen hebben van die hele stapel, daardoor heen gegaan, geen herinnering aan het stuk had om te kijken of ik ze herken. Uh, het antwoord is nee. Nou, ik denk dat we dat antwoord in heel veel varianten... vanavond weer gaan, gaan horen. Want uh, al snel stond uh, Geert Wilders achter de interruptiemicrofoon. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Nu Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid. En ze gaan natuurlijk van alle hoeken en gaten proberen... om toch iets meer los te krijgen wat er nu precies is gebeurd. Of er is gelogen of er fouten zijn gemaakt. Dus uh, vanavond uh, meer over hoe Mark Rutte zich hier weet uit te redden. Ik ben heel erg benieuwd. Hans-Annega, we blijven het met jou volgen. Dankjewel voor nu. Tot nooit in deze klassieke ja, wat was je toen? Ja, weet ik ja. niet. Wat, wat was het jaar dat hij uitkwam? 1992. Ik was toen drie, yes. heerlijk man. Lekker dansen, All the je ons, is Goed, u hoort op de achtergrond. Het is zover. De tweede halve finale is begonnen. Bayern München tegen Real Madrid. Andy Houtkamp en Frank Wielaert. De eerste halve kans hebben we al bijna gemist. Uh, 18 seconden zijn we onderweg. En Mulleren die draait eigenlijk de verkeerde kant op. Op het moment dat hij nog een bal half uit de lucht wil plukken. Maar dat lukt hem niet, althans onvoldoende. En de eerste speler is ook al buiten de lijnen geschopt. Dat is Isco. Degene die daarop moet ingrijpen is de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. En zijn mannen. Hij staat er met zijn neus bovenop. Degene die de overtreding maakt is Jerome Boateng. De hoogte van de middenlijn schopt die Isco buiten de lijnen. En die blijft er ook meteen liggen. Want die is goed geraakt door Boateng. Dat levert de eerste vrije trap van de wedstrijd op voor Real Madrid. Spelend in het zwart, Tony Kroos, ex-Bayern München. Heel lang bij München gespeeld. En dat is ook alweer een hele tijd actief voor Real Madrid. Hij is degene die de vrije trap neemt. Het gaat even achteruit richting Navas. En dan met de lange bal op zoek naar Lucas Vazquez. Maar daar gaat de bal overheen en dus kan Bayern overnemen. Hij heeft gegooid. En dan was uh, gegooid door Rafinha, de Braziliaan. En wij krijgen een shot van Zinedine Zidane. De trainer van Real Madrid was toch aardig wat... Ja, wat kritiek op hem eerder in dit seizoen. Toen het niet goed ging met Real Madrid in de competitie. Maar hij heeft de boel weer aardig onder controle gekregen. Bijna uitgeschakeld in de kwartfinale. Vorige ronde dus tegen Juventus. Dat was maar op het nippertje. In de slot een penalty benut door wie anders dan? Ronaldo. Nu uh, meteen de uitbraak van Real Madrid. Aan de linkerkant moet daar wat uh, leuks komen. Als de bal goed was gegeven voor het doel. Maar dat lukt niet. De bal gaat zelfs aan de andere kant van het veld. Over de zijlijn in Worp, uh, voor Bayern. Ja, randje buitenspel. En uh, dan was Kroos even ontsnapt. Maar er was uh, geen Real Madrid aanvaller die uh, de moeite had genomen om echt serieus mee diep te gaan. Joep Heinkes, de coach van uh, Bayern München. De man die altijd als hij in de Champions League speelt de finale haalt. Zo vaak is het niet gebeurd overigens dat hij uh, daarmee uh, in de finale is uh, gekomen. Drie keer, één keer verloren, één keer met Bayern München verloren, één keer gewonnen met Bayern München. Maar ook een keer met Real Madrid in 1998 gewonnen. En toen tegen Juventus in Amsterdam met bij Juventus spelend Zinedine Zidane. Die twee begroeten elkaar ook voor de wedstrijd ten overstaan van iedereen en alles, ook de camera's. Uitermate hartelijk, iets minder hartelijk gaat het er in het veld aan toe. Een vrije trap voor Bayern München, snel genomen. Inmiddels Robben aan de bal. Komt hij zijn tegenstander voorbij? Ja, dat komt. Hij staat in het strafgebied, geeft die bal voor. Wordt weggewerkt, ziet er niet echt heel erg overtuigend uit. Rodriguez, eens Rodriguez pikt daarop. Tegen zijn eigenlijke werkgever, nota bene. Real Madrid had hij daar wat moois kunnen doen. Maar krijgt de bal niet onder controle. Real Madrid heeft alle mogelijke moeite om uit te verdedigen. Maar dat lukt uiteindelijk duidelijk toch. Ja, Games, ja, er zijn veel linkjes Games dus geleend van Real. En Arjen Robben, ex-Real Madrid, heeft daar ook nog gevoetbald natuurlijk. En aan de andere kant Tony Kroos, ex-Bayern Maar dat zei Frank al, we zitten in de eerste minuten van de wedstrijd. Die pittig is en Björn Kuimers moet gaan uitkijken. Ik denk dat hij bij een eerstvolgende overtreding... maar eens een gele kaart moet gaan trekken. Want anders gaat het echt uit de plauw lopen. En dan hebben we pas drie minuten gespeeld. Maar we hebben al een paar forse overtredingen gezien. Onder andere eentje op Ribery, nu buitenspel geconstateerd. Het buitenspel van Isco. Die dus nu aan de linkerkant speelt maar... We hebben ook al een keer gezien dat er gevraagd werd om een penalty. voorkomen onterecht, want de bal kwam tegen de schouder van de tegenstander Marie-Berrie hard uh, Roepen dat Carvajal de bal met de arm raakte. Dat was dus niet het geval. Goed gezien door Kuipers en consorten. Balbezit is er voor Bayern München. Voor de keeper, voor Sven Ulrich die uh, probeert uh, een van zijn middenvelders in te spelen. Dat uh, zal hem uiteindelijk ook wel lukken. Hoewel Real Madrid wel heel diep op de helft van Bayern blijft staan. En dus ook uiteindelijk de bal verovert. Casemiro wordt ook meteen vastgezet overal op het veld. Totale druk. Carvajal dermate onder de indruk van die druk. Dat hij de bal zo tussen zijn benen door laat lopen. Onder zijn voet. En dat is niet zo heel erg handig. Want op de eigen helft kan Rafinha nu gaan ingooien voor Bayern. Vanaf de linkerkant van het veld. En dan staan ze al meteen weer goed om een volgende aanval op te bouwen. Rafinha Die even wacht met het nemen van die ingooi. Dat heeft alles te maken met het feit dat oh jee, Arjen Robben op de grond zit. En hij trekt al aan zijn tenen. Dat ziet er niet zo heel goed uit. Barcelo is erbij komen zitten. Dat is een oude maatje van uh, lang geleden. Een aai over de bol bij uh, Robben. Ja, daar heb je niet zo heel veel aan. Hij zit er wel. En hij moet meteen behandeld worden, Arjen Robben. En uh, dan hou je meteen je hart vast. Want uh, het was natuurlijk altijd de man van glas. Dat, die reputatie heeft hij een klein beetje afscheid van genomen. Maar zo vroeg in de wedstrijd al meteen uh, moeten gaan zitten in het gras. We zien Thiago ook meteen warm lopen. Dat belooft weinig goed. Ja, er wordt richting de hamstrings binnenkant. Inside legs, zoals uh, er een, ooit een prachtige Engelse serie uh, was... Die had het over inside leg. Nou, bij Arjen Robben is dat uh, goed gegaan nu. Want hij loopt toch redelijk goed naar de zijkant. En nog even wat praten met de, de, de technische mensen, zeg maar, van uh, de, de masseur en de visio. En om te horen of alles goed gaat, blijkbaar wel. Dus Robben kan verder gaan. En dat is natuurlijk voor ons ook heel leuk als hij verder kan gaan. Eén kans gezien, maar het staat 0-0. Eén kans van Müller. Die bal ging er niet in. en De kans was dus voor Bayern München dat ook gegooid heeft en balbezit heeft. Ja, de ingooi via Rafinha uiteindelijk dus toch genomen bij een houten bol even in de ploeg richting Kimmich. De respect Bal naar Boateng. Even op de eigen helft. Maar uh, Real Madrid komt al snel daar buurten. Dus moet die bal diep in de richting van Lewandowski. Die geloofde niet echt in die bal. Steekt zijn handje ook op. Bedankt dat je hem hebt willen geven. Sorry dat ik er niet echt heel erg serieus achteraan liep. En dus... dus uh, nog steeds bezig met Rob aan te zeggen Ja, trouwens. inderdaad. Hij is uh, buiten de lijnen beland. Dus Bayern even met 10. Is het ook niet zo heel verstandig om die bal meteen diep te gooien. Dan kun je de bal beter in de ploeg houden. Overleg tussen Robben en uh, de elftal dokter. En... Uh, ja, dat ziet er niet goed uit. Nee, dat wou dat ik ziet... net gaan zeggen. Dat ziet er niet zo heel best uit. bezit voor Real Madrid, voor Modric. De Kroaat heeft uh, gepaast. En dan uh, is Cody even om zich heen kijkt. Heeft uh, de bal dan weer teruggegeven aan Modric. Modric paast de bal dan door op Casemiro. Casemiro in de diepte. Er staat Ronaldo, maar hij staat buitenspel. Ik wou zeggen helemaal vrij. Hoe kan dat nou? Maar uh, hij stond echt buitenspel. Het is millimeterwerk, Want dat is wel ook de klasse van uh, Ronaldo. Hij zal nooit een meter buitenspel staan. Het zal net op het randje altijd zijn. Maar nu was dat zo. En uh, was er de vrije trap voor Bayern München. Kijk ik naar Arjen Robben. Nee, dat gaat niet goed. Die uh, gaat naar de... Dat komt in het Allianz Stadion, Allianz Arena. En zal vervangen moeten gaan worden. En dat is uh, jammer voor ons en dat is jammer voor Bayern München. Ja, dat is altijd het risico als je Robben opstelt. Die kan uh, zo ineens uh, geblesseerd raken. Dat overkomt hem dus ook vandaag weer in deze wedstrijd. Toch zonde. Ribery intussen wel in balbezit. Bayern nog altijd uh, met 10. Want ik heb die wissel nog niet uh, voorbij zien komen. Dus dat uh, zal ook nog niet uh, gebeurd zijn. Ribery intussen. Uh, ...verdient samen met Lewandowski een vrije trap. Terwijl we nog een keer kijken naar de aftocht van uh, Robben... ...richting de catacombe. En Thiago inderdaad, die klaar staat om uh, te gaan invallen. Dan is het weer gewoon 11 tegen 11. Dat is precies de bedoeling van het spelletje. Zoals het hoort te gaan. En die komt nu ook binnen de lijnen. En daarmee uh, de oud-Barcelona-speler nu tegen uh, de aartsvijand van toen... ...Real Madrid, maar het is ook een soort van aartsvijand van Bayern. Want ik heb al eerder gezegd, het is de derby van Europa... Nou, we zitten te kijken. De meest gespeelde confrontatie in Europa is die tussen Bayern en Real Madrid voorlopig. Na 8 minuten nog 0-0. Marcelo voor Real. De aanval nog wel op eigen helft. Ze heeft de wel een isco gegeven. Isco moet helemaal terug uh, richting uh, Varaan. En dan uh, kan er opgepakt worden. Het is niet veraan, Die krijgt nu de bal. Kan er opgepikt worden door Varaan. Om de bal naar de rechterkant te spelen. Waar het wat rustiger is. Door Cavagal teruggegeven op Veraan de Varaan Sergio Ramos, de aanvoerder. En die uh, kijkt naar voren. Maar dat uh, hoeft toch niet. Want hij kan hem uh, makkelijk afgeven aan uh, zijn uh, zijkant. Om het zo maar te zeggen. Maar dan gaat de bal over de zijlijn. En kan er ingegooid worden. Oh, het balend gezicht van Arjen Robben Ja, dat kan me voorstellen. Na 3,5 minuut raakt hij geblesseerd. En uh, moet er dan af in zo'n belangrijke wedstrijd, de halve finale, Champions League. En laten we hopen dat hij volgende week terug kan zijn als uh, de return wordt gespeeld. Vooralsnog 0-0 in uh, München bij Bayern München tegen Real Madrid. Ja, niemand kent zijn lichaam beter dan Arjan Robben. Dus misschien dat hij wel op tijd gestopt is. Nu twee geblesseerd op de grond. Lewandowski en Ramos raken elkaar. Intussen probeert Real Madrid door te voetballen. Maar het spel ligt toch stil. Omdat beide heren uh, blijven liggen. En allebei aan de enkel geraakt. Dus even kijken hoe dat dan precies gebeurt. is. Dus duel om de bal. De een gaat met de sliding naartoe. De ander zit er net niet aan. Allebei missen ze de bal. Lewandowski wordt flink geraakt door de in sliding inkomende... Uh, Sergio Ramos. En die heeft daar meteen ook pijn bij. En dat betekent dat allebei zijn gaan liggen. Het spel ging intussendoor. Dus dat zal zo meteen met een scheidsrechtersbal toch weer hervat moeten worden. Tenzij die buiten is geschoten. Wij zaten namelijk gewoon vrolijk naar Lewandowski en Ramos te kijken. Op het moment dat die bal nog in het spel was. We gaan zo zien wat de gevolgen zijn. In ieder geval moeten allebei de heren zo meteen even naar de kant. Want ze zijn allebei behandeld. En intussen staat Zinedine Zidane wat starend naar het veld te kijken. Gaat het allemaal naar zijn zin? Tot nu toe misschien wel voor het grootste gedeelte. Maar het is lastig voetballen. Bij de ploegen maken het elkaar tot nu toe behoorlijk moeilijk. En we gaan verder. Inderdaad naar de scheidsrechtersbal. Die uh, sportief door Lewandowski wordt gegeven aan Real Madrid. En uh, allebei de spelers zijn dus weer terug en terug. Genezen verklaart Lewandowski en Sergio Ramos. Sergio Ramos nu ook weer op zijn post en die krijgt de bal toegespeeld. Van keeper Navas, de Costa Ricaan, krijgt meteen een Ja, Er was even niets aan de hand, het was gewoon een botsing tussen twee grootheden. Want dat zijn ze toch wel, Sergio Ramos en Lewandowski. Lewandowski, de geweldige Poolse spits van Bayern München. Veel overeenkomsten gemaakt in de media tussen... Lewandowski en uh, Cristiano Ronaldo... ja, ze scoren allebei heel erg veel. Alleen Cristiano nog net iets meer. We zitten in de eerste helft. We hebben gespeeld. Een uh, minuutje of 11. Het is een beetje rommelige beginfase... met één kansje voor Bayern München voor Müller. Maar die ging er niet in. Robben is eruit. Voor hem speelt Thiago. En het staat bij Bayern München Real Madrid nog altijd 0-0. Danny En Frank zometeen het vervolg dus van die halve finale in de Champions League. Maar, we maar hebben nog meer, hier. Zeker. Een Canadees plan om vluchtelingen beter te laten integreren... dat moet ook in Nederland kunnen vinden een paar initiatiefnemers. Ze zitten zo bij ons in de studio. Allemaal het nieuws. van uh. oh, 9 uur. Tot zo. Tot zo. Dag. NPO Radio 1. Dag, jevrouw. Mijn naam is Orito Aybagaba. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Ik vind u wonderschoon.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 NTO Radio 1.